Overnachting. Patrick Laudiers. Een bijzonder nacht en welkom bij De Overnachting. Ik sta hier in het College Hotel en vanavond gaan we terugblikken... op enkele mooie gesprekken die ik hier in dit prachtige hotel heb mogen voeren. En laten we beginnen met een cabaretje, want het is natuurlijk ook een beetje het einde van het jaar... en dan denk je natuurlijk ook aan oudejaarsvoorstellingen en cabaretjes en zo kom ik uit bij niemand minder dan Diederik van Vleuten... Hij maakte, hij het met een prachtige voorstelling. En die voorstelling is gebaseerd op zijn familiearchief. Brieven van zijn oudoom oom Jan en zijn opa. De voorstelling, buitenschot, zo heet hij, die speelt nog altijd en gaat er vooral heen. Ik vroeg aan Diederik van Vleuten, mooi zo'n familiearchief... maar wat laat je zelf na aan je eigen kinderen? Ja, ik, ik schrijf al ik schrijf dingen op. Ik, ik ben ook bezig nu met...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 Het failliet van, de, van het... Ja, maar Dietrich, wat Wees? zijn de verhalen die jij vertelt? Bedoel, oh, dat bedoel uh, je? ja, ik dacht jij woont het wereldgeschiedenis. Ja, nee, ja, het wereldgeschiedenis. Wat nou. vertel jij over het leven wat jij in de polder leidt? Ehm... Uh, dat is een goede vraag. Daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Omdat ik dat tot nu toe een beetje te klein vind.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 En dan, en, dan, en dan zeg je tegen het, tegen het Nederlands ja, welkom hier in de Cruiseball in Sheffield. We zijn hier in de <lacht> kwartfinale's van de... En dan en mag je snoeken, komen Ja, dat was, ik vond het zo maar geweldig. Maar ik heb ook nog een ander verhaal gehoord. <lacht> namelijk dat jij... Uh, gewoon een keer, jullie waren weer op toneel Jij en Erik uh, in Vermuiswinkel, en je zaten in de in een, een foyer, een artiestenfoyer, en daar was een snoeker uh, op tv. En jij had een, al lang geleden nog in een snoekercentrum gewerkt. Ja, op de, uh, ja. Ik ben en nou, jij op... was gefascineerd door dat tv-scherm je zat maar snoeken te kijken. En nou, uiteindelijk ben jij, is, ben jij, echt in die snoekerwereld uh, gedoken en alles gaan lezen, natuurlijk, weet je wel? Erik ik heeft er mij de, de regels nog uitgelegd. Nou nou ja, dus op? maar ja, die heeft jou de regels uit. Ja, nou is, ja, ja, ja. Nou is, daar ga je al. Ja, Erik ja. legt jou de regels ja, ja. uit en daarna pak je het over en dan. Ja, ja, ja, ja dan, ja, maar ik Kijk, ik vond de eerste keer dat je een bal pot, ja, dat is magisch. En, maar dan duik jij er zo hard in ja. dat je gewoon een paar jaar later gewoon sno snoeken commentaar geeft. Ja, ja, ja. Maar dat heeft ook te maken. Dat he, kijk, ze vinden het ook leuk dat daar natuurlijk een cabaretier zit die, die ze uit een heel ander veld kennen, namelijk als cabaretier, en die weet kennelijk iets van snoeken. Dat wow. is ook. Maar ik, ik, kan, ik kan een wedstrijd uh, uh, redelijk goed. Uh, ja, ja.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 Ik vind het heerlijk. In de overnachting zit ook altijd een beetje muziek. De gast mag zelf een plaat uitkiezen en ik kies een plaat uit voor mijn gast. En voor Rob van Gijzel, de burgemeester van Eindhoven... koos ik uit One Vision van Queen, omdat hij grote Queen-fan is. En ik was natuurlijk benieuwd, wat is zijn visie? Nou, het spreekt me wel aan, ja. ja dus Het is wel echt een doel aan het leven. Uh, dat vind ik op zichzelf wel belangrijk, dat je voor jezelf een paar doelen stelt. Ik had overigens een heel ander doel, ik wilde Kamerlid worden.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 dat het met die handel een stuk minder gaat. En als je er echt naar kijkt, dan is de vraag... waar gaat Nederland over tien jaar zijn geld mee verdienen? Halverwege het gesprek, dan bellen we ook altijd even... de roomservice hier in het College Hotel. En voor deze gast moesten we dat ook echt even doen. Het is Martijn Fischer. En Martijn Fischer vertolkt niemand minder dan André Hazes in de musical Hij Gelooft in Mij. Goed, roomservice goed ook oh. zijn. Ja, een goedenavond. U spreekt met uh, kamer uh, 101. Uh, wij willen heel graag... Ja, ik zit hier met uh, ja, de, de acteur uh, Martijn Fischer die eigenlijk uh, André Hazes is. Dus wat denk je dat wij willen drinken? Uh, waarschijnlijk twee blikjes bier. Prima. <laughs> Maak er maar vier van. Maak er maar vier van, zegt hij. Nou, ik, uh, ik zie u wel verschijnen. Prima. Ik kom naar mijn vier blikjes bier. Jo. <laughs> uh, dus, uh, uh, je hebt een prachtig mercedes -zijl. Ja, ik heb een oude auto uit 1983... waar ik heel dol op ben... En, uh...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 Het regent en de druppels. Ik tel zult mijn arm. Ik kom niet ver, want steeds hoor ik jou nam. Dan mag je mee zingen? Het is koud zonder jou. Maar toch blijf ik je trouw. Ja, lieve mensen. Je hoeft me nee. niet te ja. zeggen. Dat, dat hè? Ja, ja dat ik. Mooi man. Ja, wat kon die man zingen hè?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 Martijn Fischer, André Haas is naar een andere grote artiest, Bram Vermeulen. Ik draaide een plaat van Bram Vermeulen voor Peter R. De Vries. Het was een zeer raak gekozen plaat. Hij raakte er ontroerd van. Afijn, luister zelf eerst naar Jongenshart en daarna Peter R. De Vries. Het Jongenshart, dat zingt van grote vetten. Dat klopt van eeuwig vrij, van eeuwig vrij klopt, het jonge zaad. Het jonge zaad, dat ruilt van dwaze liefde, dat huilt van nooit meer wachten, van nooit meer wachten huilt, het jonge zaad. Het aard, dat roept van grote daden, dat zweeft van hete nachten, van hete nachten schreeuwt Het de jongenzaad, het de jonge zaad, dat zucht van onbegrepen, het tiert van nu nooit, van nu als nooit, het de jongezaad. Het zingt, het klopt, het rilt Het huilt, het roept, het schreeuwt Het raast Voor eeuwig Alles wil Het jonge zaart. Het jonge zaad, Dat dreunt Van heftig wezen Dat kreunt van geile lust Van geile lust Kreunt Het jonge zaart. Jongens dat slaat van zachte dromen, dat pompt van heldenmoed, van heldenmoed, pompt het jongens de Jongens uit, dat pompt van verlangen, dat beeft van tederheid, van tederheid, beeft het jongens uit. Het zinkt, het klopt, het rilt, het trilt, het bonkt, het beeft, het raakt. Alles voor eeuwig wil, het jongens. Het raast van alles willen. Het trilt van verlegenheid. Van verlegenheid treelt het jonge zaad. De man kijkt in de spiegel. Ik zie een grote man. Door pijn in zijn gehart. Met lief en leed getard. Die vecht.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 Grappig. Ja, goed gekozen. <laughs> ja, nou ja, ik, ik, ik kwam er tegen en ik wist direct van, ja. dit is voor Peter R. Ja. Maar ik, ik had niet verwacht dat je zo ja. uh, zou emotioneren. Nee, ik ik, ik kende het helemaal niet. Nooit gehoord, maar ik vind het heel mooi. Ik ga het zeker thuis opzoeken nog een keer. Kan het je ook toesturen? Ja, hoor. nou graag. <laughs> um, ik wou het wel even met je doornemen. Het roept van grote daden. Ja.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 dacht meneer Van Werven. Buiten, gewoon efficiënt. Nou, dat was mijn begin, mijn begin van, een, van, een, van een vlucht naar beneden. Want ik sta op die ladder. Ik heb later kunnen reconstrueren wat er fout gegaan is. Um, met mijn voet op zes meter en met mijn arm op acht meter. Die, die takten zagen, dat ging. Die tak die donderde naar beneden. En uh, het ding stond naast het tuinhek. Dus ik had zeg maar de, ladder, de tuinhek tussen uh, ladder en boom. Laat de kettingzaag aan het elektrasnoer zakken naar mijn neef Jeroen. En op dat moment heb ik kennelijk dat bovenste deel van die ladder gedraaid, getordeerd. Waardoor die veiligheidspal eraf schoot. En wat ik mij kan herinneren is dat ik het geluid hoor van een voorbij trein. Daar zat ik helaas zelf op. Want het was een ding wat gewoon naar beneden ging. En wat stopte op drie meter, want toen was het bovenste deel in het benedenste deel. Dus de ladder schoof ineens? De ladder schoof, hup, in elkaar. Met jou erop? Met mij erop.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 Terwijl als je door een truck geraakt wordt met 50, gaat hij er ook nog overheen. Nou, dat hebben we dus niet gehad. Maar het is, de impact is ongeveer dat je gewoon door een Scania wordt gepakt. En die zijn hard. Dus ik heb ongelooflijke mazzel gehad. Ja, want uh, is het eigenlijk een wonder dat je hier zit? Yo, ik ben een medisch wonder, Patrick. <lacht> ook uh, uh, mensen weten, uh, die waarschijnlijk ook wel eens televisie kijken... ik ben licht corpulent. En, uh, je bent dik. Ik ben dik, dat <lacht>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 Maar is dat nou wel zo belangrijk allemaal? Moet dat dan wel? Nou, je hebt is een over... heleboel vragen gesteld nu. Nu wil ik ook graag de antwoorden. Ja, nou, Waarom wil je zo graag gezien worden? Ja, ik denk dat ik... Dat heeft te maken met onzekerheid. Je bent een, als je, ik was een onzeker mens. Ik ben veel zekerder geworden nu. Ik heb altijd gedacht... Joh, ik, ben, ik, ben, ik ben wel lachen. Ik ben, ik ben, ik ben geen geweldige jurist. Ik ben geen geweldige student. Ik ben geen geweldige... Wat ik bij die radio heb gedaan, was wel goed.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 dat in Volendam het hemeltje afbrandde. Weet je wel? Dat, dat café uh, in, uh, aan de haven. Met Oud en Nieuw. Ja, met Oud en Nieuw. En ik, moest daar, ik was eigenlijk vuurwerk aan het filmen in Amsterdam... en toen kreeg ik een telefoontje van een eindredacteur... die zei van, nou, volgens mij is er, iets, is er een brandje hier in Volendam... ga maar even kijken. Dus we reden dan heen en we werden al ingehaald... door de ene ambulance naar de andere. En toen ik in Volendam daar aankwam... toen zag ik dat het, nou, het was... ja, het was een nachtmerrie... Vlees geworden nachtmerrie. Er liepen mensen huilend op straat op zoek naar hun kinderen. Er lagen lichamen overdekt met dekens en, en, en in zilverpapier gerold. En, nou ja, iedereen was elkaar kwijt. Nou, brandweerlieden renden op, op en neer. Ik heb die hele nacht gewerkt. En dat, hey, in eerste instantie denk je: waar ben ik terechtgekomen? Dan ga je die schakel om, dan ga je aan de slag, ga je mensen interviewen. Probeer je althans. We werden daar ook niet, natuurlijk, niet al te warm ontvangen, want ja. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Dan komen die, die, die uh, lijkenpikkers van de, van de, van de nieuws, uh, van de media... komen ook nog eens een keer fotograferen. Dus we werden ook redelijk uh, boos aangekeken en weggestuurd. En het was heel lastig werken. Nou, kortom, de hele nacht doorgewerkt. En we hadden extra journaals vanaf s ochtends. En mijn dienst eindigde rond een uur of tien. ging nog naar het brandwondencentrum in Beverwijk. Een man geïnterviewd die vertelde... Nou ja, van de tien, vijftien gewonden die zijn binnengebracht... ik mag blij zijn als er vijf overleven zodat, ik had al die materiaal doorgestuurd naar Hilversum. En ik ging naar huis om te gaan slapen. En ik kwam thuis. En toen was die adrenaline langzaam aan het weggaan. En ik zette het nieuws aan. En ik zie mijn eigen interview voorbij komen. En pas toen besefte ik wat die man zei. Pas toen drong het tot me door. Van wat? En die rillingen liepen over mijn rug. En ik, ik heb zo moeten huilen toen. Omdat je ineens beseft dat je... Nou ja, je hebt en keihard gewerkt. je bent helemaal leeg. Je hebt zo verschrikkelijk veel leed van dichtbij gezien, ineens. Waar je niet op gerekend had. Want de avond begon als een feestje. En dat is wel, dat is wel een moment dat je denkt van wow, die, dit is echt heftig. weet je wat, Er is iets heel heftigs gebeurd. En ik was twee dagen later dat ik weer dienst. Toen moest ik eigenlijk weer, was ik verslaggever weer, moest ik eigenlijk weer naar Volendam. En alleen al bij het idee draaide echt mijn hele, hele maag zich om. Ik, ik kon het niet. Toen heb ik ook tegen mijn baas gezegd van... Ik, ik, ik, ga dit niet, ik ga dit echt niet trekken. Gewoon weer naar dat dorp toe. Weer weten, hè? die shots moeten maken. Maar volendamp was gewoon echt een hele grote ramp. Een nationale ramp. Uh, ja, dat mij. hele dorp in shock. Ja. Uh, jij bent daar dan geweest. Ja. Krijg je na afloop dan ook uh, psychische hulp? Um, dat was... Nou, dat is... Toen niet meteen gebeurd. We hebben wel... Ik heb dat zelf op mijn eigen manier mogen verwerken. Ik ben door de, de hoofdredacteur van het journaal naar Zweden gestuurd. Waar ze in, in Groteburg ook een discobrand hadden gehad. En die zei... Ik wil dat je daar een reportage gaat maken over hoe zij dat trauma hebben overleefd. En toen ben ik daar deskundigen gaan interviewen. En ik heb een jongen uh, ontmoet die, uh, die uh, bij die brand vreselijk verminkt is geraakt. Ik wist niet wat ik zag toen ik die, die jongen deed de deur open. En uh, het was... De jongen had geen armen meer en die had uh, een stompje links. En hij, had, hij kon nog wel lopen, maar zijn hele gezicht was helemaal verbouwd. En... Dus ik was de eerste seconde in shock, maar hij stelde zich voor. En we raakten aan het praat. En dat hele verminkte gezicht. Het verdween bijna. Snap je wat ik bedoel? De, de, de kern van de persoon. Hij was nog steeds wie hij ooit was. Alleen is in eerste instantie, als je hem aankijkt, dan zie je alleen maar verminkingen. Maar op moment dat je met elkaar contact maakt... dan merk je dat er een heel ander man, mens, achter zit. Een echt mens met, met een hart. En met een en dat heeft mij heel erg geholpen om te zien... wacht eens even, die, deze jongen heeft iets verschrikkelijks meegemaakt... maar die leeft wel door en die bouwt wel op. En die jongens en meisjes in Volendam die het overleefd hebben... kunnen een mooi bestaan krijgen. Ze, he, gezien al, bedoel, al die marges, al die... Al die Problemen die ze zullen blijven houden, hoor. Dat wil ik niet marginaliseren. Maar dat deed me wel goed. Maar je had een hele nacht in Volendam gewerkt. Je kwam de volgende ochtend thuis. En je keek naar je eigen reportage. En toen pas drong het tot je door... Wat ik eigenlijk heb staan doen, ja. Maar was je dan niet aan het opletten, die nacht? Of is het hier in een werkrush? Dit is werk. Dat is ook bij live uitzendingen. Uh, ik was er ook aan het werk aan het presenteren toen Theo van Gogh werd vermoord. Je begint, aan een, je begint op een dag aan een uitzending, en je weet niet eens dat er wat gaat gebeuren. Je krijgt het in je oortje: er is iets heftigs gebeurd. We gaan schakelen naar die en die. En je krijg mensen aan de telefoon. En die dag voltrekt zich. En het is jouw professionele modus om altijd de journalist te zijn, om altijd die vragen te stellen, om altijd nieuwsgierig te zijn, om te horen. En er is, zeker bij ons, is er geen plek voor emoties. Dat is ook niet. Weet je, niemand zit te wachten op een journalist die mee gaat zitten huilen... met het nieuws of met de mensen die hij interviewt. Um, en dus, ik, ik ga ook door. En ik weet ook, ik kan het ook heel goed uitschakelen... maar er komt dus ook een moment dat je, als je op een onbewaakt moment... thuis bent, alleen, dat het dan ineens keihard in je gezicht komt... En ik heb dan nog maar dit meegemaakt. Ik weet eh, collega's zoals Wouter Körpershoek... dat is een hele goede vlaggever en presteert nu bij het Brandpunt, bij de KRO... die heeft eh, verschrikkelijke dingen gezien in Sierra Leone... en in Afghanistan en in eh, Irak. En die heeft op een gegeven moment ook eventjes time-out moeten nemen. Omdat het gewoon... Eh, wij zien en, he, Hij zag vooral heel veel dingen die niet goed zijn voor een mens. En ik heb maar alleen dit gezien... Ja, maar dit is al heel heftig. En ja, hoe hoe oké, doe je dat hoor. dan als je alleen thuis komt en je hebt dit meegemaakt? Uh, heb, toen heb ik, uh, ben ik maar gewoon eens even gebellen met wat vrienden. Om te zeggen, jongens, uh, ik, ik hoop dat jullie een leuke auto en nieuw hebben gehad. Maar ik, uh, ik heb eventjes uh, even een luisterend oor nodig. En dat, ja, dat is wel fijn dat je die dan ook hebt, die vrienden. Maar als het zo heftig is en het zo uh, uh, zwaar binnenkomt, ja. wat, wat maakt het werk dan nog leuk? Ja, ik ben een nieuwsman. Uh, het probleem is dat wij leven, dat is heel erg... maar het nieuws leeft van de grote vervelende gebeurtenissen over het algemeen. Ik, ik had het ook zo liever niet gewild. Maar um, ja, je wil het verslaan. Je wil deel zijn van het verslaan van de geschiedenis zoals het nu gebeurt... Ja, maar ik heb ook natuurlijk veel interviews van jou teruggelezen. En ik zie ook een emotioneel mens. Ik zie ook een, een levensgenieter. Een, een man ja, met, met uh, pieken ja. en dalen. Ja. Dus ja, hoe, hoe kan je jezelf ja. uitschakelen? Nou, dat, dat is een automatisme. Ja, het is niet altijd goed, maar het gebeurt wel. Het is... Um, ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Het, is, het, is gewoon, het, is, het hoort bij je werk. Je bent zo door, als je het al een tijdje doet, zoals ik... Ik zit nu uh, kijken, 15, 16 jaar in de journalistiek. De professionele journalistiek. En dan hoort dat erbij. Dat je, nou ja, je, je, om, dat je je eigen gevoelens uitschakelt. Hij werd politiek talent van het jaar. Maar ja, hij gaat al heel lang mee. En heel veel mensen noemden hem eigenlijk tussenpaus. We hebben het hier over de fractievoorzitter van GroenLinks... Bram van Oijk.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 Woensdag is het eerste debat. En dan sta ik daar met Pechtold en Rutte. En weet ik hoe, al, die. De... Nogmaals, die, die. Maar wat die... dacht je bij jezelf? Oh, ik ben nu euh, euh, Ik dacht niet ik ben tussenpauze. Of ik ben geen tussenpauze. Ik, ik denk meer van het ga. Ik, ik, ik, ik heb het idee dat we nu na een jaar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 Ik, ik ben in ieder geval nu nog op geen enkele wijze bezig met het feit dat ik misschien wel weer op een bepaald moment ermee ga stoppen. Dat is, weet je, ik weet niet, er zijn verkiezingen misschien in 2000, uh, misschien volgend jaar wel, maar misschien pas in 2017. Wat misschien, hoop je? Uh, ik, nou ja, goed, de, ik heb steeds gezegd: ik ben blij dat er nu niet he, verkiezingen zijn. Laat dit kabinet is, maar nu gewoon eens gaan regeren. Dus ik, ik vind dat, wel een jaar veel te weinig, he, dat er in het afgelopen jaar veel te weinig gebeurd is. Dus uh, ik geloof niet dat mensen. En nee, ik in ieder geval niet nu op verkiezingen zitten te wachten. Maar, maar wanneer ik precies? Ja, nou ja, dan, dan, dan, dan gaat, komt er dus een referendum binnen GroenLinks. Want dat, ik kan niet zomaar zeggen, oh, maar dan doe ik het nog wel een tijdje. Ik bedoel, daar, gaat, daar ga ik niet over, hè. Nee, gaan maar, de leden maar, van de partij Maar Dat weet ik, maar je moet maar je wel ik, verkiesbaar stellen voor het referendum. En ik ben ik heel erg gemotiveerd doen. om het nog heel lang te blijven doen. Dit waren enkele hoogtepunten uit de gesprekken van afgelopen jaar. En wil u nou nog veel meer terugluisteren, dan kan dat. Ga naar radio1.nl slash de overnachting. Ik wil het College Hotel graag bedanken... voor de mooie gesprekken die ik hier heb mogen voeren... en de mooie avonden die ik hier beleefd heb. Want vanaf volgend jaar, dus dat is eigenlijk al volgende week... zitten we in een nieuw hotel, op naar nieuwe avonturen. En het nieuwe jaar openen we met de voorzitter van de Tweede Kamer... Anoushka van Miltenburg. Zij heeft een bewogen 2013 achter de rug... En ik ben benieuwd hoe zij kijkt naar 2014. Ik wens u in ieder geval een mooie jaarwisseling en een avontuurlijk 2014. and <laughs>